In het oosten van Oekraïne zijn gisteren OVSE-waarnemers onder vuur komen te liggen. Ze zaten in gepantserde terreinwagens en bleven ongedeerd. Eén van de wagens was wel zo beschadigd dat hij niet verder kon rijden. De OVSE'ers waren op verkenning in het gebied waar vlucht MH17 is neergestort. Onder meer Nederland had om die verkenning gevraagd.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 Would miss someone so bad, slips away, never yeah. yeah. slips away. I mean. Dominant